5 uur. Het NOS journaal. Trudy december. Meerderheid Tweede Kamer wil betaling voor identiteitskaart. Nederlanders opgepakt voor miljoenenzwendel beleggingen. Een extra NAVO-troepen naar Kosovo.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 Vanavond neemt de Tweede Kamer daar een besluit over. De Eerste Kamer heeft nog fundamentele vragen over het wetsvoorstel. Als de spoedwet alsnog strandt, krijgen mensen die sinds vorige week hebben betaald voor een ID-kaart hun geld terug. Het schrappen van duikteams bij de brandweer leidt tot meer slachtoffers bij waterongelukken. Dat zegt de vakvereniging Brandweervrijwilligers. In heel Nederland waren vorig jaar nog 95 duikteams. Binnenkort zijn dat er, vanwege bezuinigingen, nog 64. De veiligheidsregio's brengen een deel van de taken onder bij de reguliere brandweer. Volgens de regio's zijn er niet altijd duikers nodig om drinkelingen te redden. Doordat er minder teams komen, neemt voor duikteams de aanrijdtijd naar een waterongeluk toe. De vakvereniging Brandweervrijwilligers vreest erom dat reddingspogingen voortaan vaker bergingsacties zullen worden. Vorig jaar werden 31 mensen door duikteams gered. Het Openbaar Ministerie maakte vandaag een doorbraak bekend... in een groot internationaal onderzoek naar fraude. Nog nooit is er volgens het OM in Nederland... zo'n grote beleggingsfraude aan het licht gekomen. In het onderzoek zijn vier Nederlanders aangehouden... die betrokken zouden zijn bij het bedrijf Quality Investments. Honderden beleggers die minimaal 50.000 euro hadden ingelegd... bij het bedrijf zijn benaderd via een piramidesysteem. De vier zouden zo 150 miljoen euro in eigen zak hebben gestoken.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 De politie heeft opnieuw twee verdachten aangehouden voor de rellen bij de Kuip van anderhalve week geleden. Eentje meldde zich op het politiebureau en de andere werd in Naaldwijk gearresteerd. Het aantal aangehouden verdachten komt hiermee op 18. De politie is nog op zoek naar meer verdachten. Gisteren besteedde het programma Opsporing Verzocht opnieuw aandacht aan de rellen bij het Maasgebouw. Dat leverde drie tips op. De Tweede Kamer steunt het kabinetsbesluit om langer mee te doen aan de missie in Libië. Een ruime meerderheid is het ermee eens dat de missie met drie maanden wordt verlengd. Nederland gaat ongeveer op dezelfde voet verder. Dat is onder meer met zes F-16's en een mijnenjager. De PVV en SP zijn en blijven tegen de operatie. Onder meer de PVDA, D66 en GroenLinks stemden voor. Nederland is al sinds maart bij de NAVO-missie in Libië betrokken. En minister Roosendaal sluit niet uit dat het ook na afloop van de drie maanden blijft meedoen. Hij neemt daarmee afstand van regeringspartij CDA, die vindt dat dit de laatste termijn moet zijn. De NAVO heeft extra troepen naar de grensstreek van Kosovo en Servië gestuurd. Gisteren raakten bij een grenspost verschillende Serviërs en militairen van de KFOR-vredesmissie gewond. Er ontstond een confrontatie tussen beide partijen... toen NAVO-militairen begonnen met het opruimen van een blokkade die Serviërs hadden opgeworpen. De Serviërs willen hun invloed in het noordelijke deel van Kosovo uitbreiden. De Kosovaarse regering probeert juist meer grip op de regio te krijgen... door meer douanebeambten te sturen. De NAVO-missie steunt de regering in Pristina daarbij. Artsen die kinderen met kanker behandelen willen meer weten over de gezondheidsproblemen die deze groep later krijgt. Voor een onderzoek daarnaar worden 6000 mensen opgeroepen die vroeger zijn behandeld voor kinderkanker. Het gaat om patiënten uit de periode van 1965 tot 2000. Door verbeterde behandelmethodes zijn de overlevingskansen van kinderen met kanker enorm gestegen. Bijna 80 procent overleefde ziekte nu, terwijl dat 40 jaar geleden nog maar 25 procent was. Aan de andere kant krijgt driekwart van de overlevenden later last van andere, vaak levensbedreigende ziekten. De onderzoekers willen weten hoe dat voorkomen kan worden. Het weer na zonsondergang koelt het snel af en ontstaan er hier en daar mistbanken. Morgen opnieuw volop zon met maxima van 20 graden aan zee tot 25 graden in het zuidoosten. Ook na morgen blijft het zonnig en warm na zomerweer. ANW, ah nee, verkeersinformatie. De avondspits begon met vrij veel ongelukken. En ook nu zien we daarvan het resultaat nog. Vooral bij Rotterdam is sprake van een pittige avondspits. Maar ook elders ging het op een paar plaatsen mis. En op de A12 van Den Haag naar Utrecht staat tussen Blijswijk en Reewijk 12 kilometer fieden. Door een flink ongeluk is de linkerrijstrook dicht. Het loopt daar dan ook vast op de A20. Daar kom ik zo op. Op de A13 van Den Haag naar Rotterdam... tussen knooppunt Ipenburg en knooppunt Kleinpolderplein 13 kilometer. Dat komt door een kettingbotsing op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda. Daar staat tussen Schiedam Noord en Rotterdam Centrum 7 kilometer. Twee van de drie rijstroken zijn dicht. Verderop richting Gouda staat voor knooppunt Gouwe 7 kilometer stil. Dat heeft natuurlijk te maken met het ongeluk bij Reewijk op de A12. Dan de A27 richting Almere... Tussen Hilversum en Eemnes 8 kilometer na een ongeluk. En de A50 van Arnhem naar Zwolle, tussen de Alfred Loenen en Apeldoorn Noord 8 kilometer. Ook dat komt door een ongeluk. Wat is de waarde van mijn onderneming? Hoe vind ik de juiste koper? Wat is het goede moment om te verkopen? Hoe zorg ik ervoor dat ik de regie hou?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 NOS Radio 1-journaal met Tim Overdik. 9 over 5, goedemiddag. Finland zegt ja, Duitsland moet morgen volgen. Het Financiële Stabiliteitsfonds, waarmee Europa effectiever kan optreden tegen de financiële crisis, krijgt Griekenland het geld, de tijd en het vertrouwen om aan een faillissement te ontsnappen. We gaan naar Brussel, maar we beginnen in Finland. Want het Finse parlement heeft dus ingestemd... met de uitbreiding van de bevoegdheden van het Europese Noordfonds. Een van die bevoegdheden is het opkopen van staatsschulden... wat nu alleen nog de Europese Centrale Bank doet. Ook kan het fonds leningen gaan verstrekken aan landen met financiële problemen. Scandinavië-correspondent Rolien Creton. We weten, Rolien, dat de Finnen niet bijster enthousiast zijn over Europa. Was het vanmiddag nog spannend in die stemming? Of zag je dat daar terug? Nou, een kleine meerderheid heeft voorgestemd. 103 van de 200 stemmen. Dat was wel verwacht van tevoren. Maar ja, je kunt zeggen dat er nu wel een belangrijke hindernis is genomen. Omdat Finland hoort tot de meest sceptische landen binnen de EU. En binnen dat parlement natuurlijk de ware Finnen, die anti-Euro-partijen. Het is hen dus niet gelukt om die tegen te houden? Nee. Kijk, een meerderheid in het Finse parlement die denkt toch dat een actiever uh, noodfonds noodzakelijk is om die eurocrisis te bezweren. Dus een fonds uh, dat inderdaad ook obligaties kan opkopen en leningen kan verstrekken. Dus een meerderheid in het Finse parlement ziet het bijna als een noodzakelijk uh, kwaad. Maar tegelijkertijd kun je zeggen blijft het echt een heet hangijzer... omdat die Finse regering ja, rekening moet houden, houden met een zeer sceptische bevolking. Nog sceptischer dan in Nederland. En met die partij de waren Finnen. Dat is een nieuwe anti-EU-partij. Uh, in april heeft 20% van de Finnen op die partij uh, gestemd. En die ware vinden, die zijn echt fel uh, tegen dat noodfonds. Die zitten niet in de regering, maar ja, ze drukken wel een hele duidelijke stempel op het beleid. Dus ja, het blijft uh, zeer omstreden. Ja, en die sceptisch tegen Europa, die kreeg een tijdje geleden ook vorm via uh, uh, het, het roepen om een onderpand. Hè? De vinden hadden een deal met de Grieken, ja. maar wilden daarvoor een onderpand, kregen dat ook, hadden een garantie. Is dat nu, nu van de baan naar deze stemming? Nee, dat Zeker niet van de van de baan. De Finnen die houden vast aan uh, dat onderpand. Uh, dus die willen een, een, een 1 miljard euro onderpand in ruil voor financiële steun. En dat onderpand, kun je zeggen, dat kwam tot stand... onder andere onder druk van die uh, ware Finnen. Maar dat onderpand uh, was vandaag geen deel van de stemming uh, van het parlement. Dus dat hebben ze eigenlijk voor zich uitgeschoven. Uh, en het is niet duidelijk hoe dat precies wordt opge opgelost. Daar moet toch uh, over worden onderhandeld. Uh, maar het is in ieder geval duidelijk dat Finland niet als enige... Een uitzonderingspositie kan innemen. Omdat Nederland en andere landen natuurlijk dan ook zeggen: van ja, wij willen ook een onderpand euh, hebben. Het kan zijn dat euh, een oplossing wordt... dat een onderpand duur wordt gemaakt. Dus dat het onaantrekkelijk wordt om zo'n onderpand te eisen. Maar ja, dat zal nog moeten blijken. Rolien Kreton, dankjewel. En met het Finse Ja hebben nu 9 van de 17-eurolanden ermee ingestemd... dat het Europese Noordfonds meer bevoegdheden krijgt. Morgen stemt het Duitse parlement erover. Ook onze eigen Tweede Kamer moet zich er nog over uitspreken. En dat brengt ons in Brussel, want daar volgt men de parlementen in de verschillende hoofdsteden op de voet. Chris Ossendorf, om het een beetje overzichtelijk en helder te houden... want er gebeurt een hoop. Die stemmingen over dat Noordfonds Nieuwe Stijl... Um, hoe belangrijk zijn die stemmingen nou? Ja, die zijn ontzettend belangrijk. Je kunt eigenlijk zeggen, deze weken moeten alle volksvertegenwoordigers... van die 17 landen instemmen met dat enorm zware pakket... Dat is afgelopen zomer onder hoge druk hier in Brussel... op een crisistop tot stand gebracht, dat pakket. Met essentie dat dat noodfonds een soort monetair fonds wordt... dat uitgerust wordt met alle denkbare trucs om landen overeind te houden. En zonder die nieuwe macht kun je Griekenland niet failliet laten gaan. En als je Griekenland in principe niet failliet kunt laten gaan... kun je het land ook niet dwingen te bezuinigen. Dus zonder deze hele trucendoos... is het hele systeem om de euro overeind te houden weinig waard. Dus hier in Brussel hoopt iedereen dat het snel eindelijk eens een keertje geregeld wordt. Ja, daar hoorden we een half uur geleden ook Guy Verhofstand in deze uitzending over praten, dat het echt uh, de tijd begint te dringen. Op een dag in het uh, Europese parlement, jullie zijn op dit moment in Straatsburg, uh, waar stemmingen waren, maar dan over een pakket maatregelen dat een eind zou moeten maken aan roekeloos beleid van landen die de euro hebben. Ja, ook belangrijk. Maar dan belangrijk voor de wat langere termijn. Uh, het gaat natuurlijk om de vraag... kunnen landen in de toekomst er weer een rommeltje van maken... zoals dat in Griekenland is gegaan. En door dat pakket wat vandaag in het uh, Europese parlement inderdaad is aangenomen... zou dat in ieder geval in de toekomst bijna onmogelijk worden. Want als je de tekorten laat oplopen in de toekomst... krijg je automatisch boetes opgelegd. En landen die sowieso een te grote staatsschuld hebben... moeten die langzaam maar zeker aflossen. Ook weer op straffen van boetes. Dus boetes wordt het nieuwe toverwoord. En je kunt er niet zomaar onderuit komen. Daar is heel lang over gevochten, maar uiteindelijk is er dus vandaag wel overeenstemming over bereikt over een pakket dat nieuwe ellende in de toekomst moet voorkomen. Ja, dan hebben we het over de verre toekomst natuurlijk. Kijken we naar de korte termijn, dan roepen de politici daar in Brussel steeds vaker dat de komende vijf, zes weken cruciaal zijn voor het, oplopen van de, voor het oplossen van de crisis. Zetten ze daarmee de zaken bewust onder druk op deze manier? Ja, en we moeten zien of het lukt, want we hebben wel eerder gehoord... dat het een cruciale week was, een drop of eronder. Maar de komende weken, ik geloof toch echt wel dat het heel belangrijk wordt. Bijvoorbeeld aanstaande maandag komen de ministers van Financiën... in Luxemburg bij elkaar. Wij zullen erbij zijn, want ze zullen praten over de hoogte van dat noodfonds. Dat zou voor vier, voor moeten worden, wil het wat voor kunnen stellen. En dat gaat natuurlijk heel veel geld kosten als dat gaat gebeuren. En dan vervolgens over een kleine twee, drie weken is er een top. Hier in Brussel komen alle regeringsleiders hier bij elkaar... en die moeten gaan bepalen hoe halen we de euro. Van de afgrond weg geven we het veto recht uit handen. Krijgt de Europese Commissie meer macht? Allemaal heel interessante vragen. En al die weken hangt natuurlijk als een dreigende wolk boven ons hoofd de vraag. Gaat Griekenland wel genoeg bezuinigen? En als ze dat niet doen, gaat het land failliet en kunnen we ons dat veroorloven? En zolang die vraag in de lucht hangt, houdt iedereen hier in Brussel zijn adem in. En houden politici hun mond. Althans, dat proberen ze. Dat proberen ze, dat lukt ook niet altijd. Morgen in ieder geval is de Trojka in Griekenland om te kijken hoe het staat met die bezuinigingen en die hervormingen van het Griekse parlement. Voordat dan maandag wellicht nieuwe actie kan worden ondernomen. Chris Ostorf vanuit uh, Brussel, dankjewel. Minister Hille heeft vanmiddag een nieuwe commandant der strijdkrachten benoemd. Hij begint volgend jaar en zijn keuze is opmerkelijk. en De minister legt hem zo direct toe. Wijnand Zwaan bij de AWB. Hoe staat het ervoor op de weg? Niet zo best. Rommelige avondspits met veel ongelukken, vooral bij Rotterdam. Nou, wat uh, valt echt op? De A12 van Den Haag naar Utrecht is weer vrij. Na een ongeluk bij Reewijk. Ja, nog wel 14 kilometer verder vanaf Blijswijk. A13 en de A20 staan vol bij Rotterdam. Na een kettingbotsing op de A20 bij Rotterdam Centrum. De A20 verderop richting Gouda staat vol door het ongeluk op de A12 bij Reewijk. A27 richting Almere is dicht bij Huizen. Door een kettingbotsing, via vanaf Beeldhoven, 15 kilometer. En de A50 valt op richting Zwolle. Bij Apeldoorn, Noord 8 kilometer. Ook dat komt door een ongeluk. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Tim Overdijk. De grootste beleggingsfraudezaak ooit in Nederland. Zo noemt het Openbaar Ministerie de zaak rond het bedrijf Quality Investments. Vier Nederlanders zijn hiervoor aangehouden. En ze zouden volgens de FIAT op grote schaal fraude hebben gepleegd... met Amerikaanse levensverzekeringen. En beleggers die hebben heel veel geld verloren. Beleggers uit Nederland, uit België. Zo'n 200 miljoen euro hadden ze ingelegd bij het bedrijf Quality Investments. En Robert van Herwaarden, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Advocaat van een aantal gedupeerden, dat geld is weg. Ja, nou in elk geval, als je kijkt naar de Nederlandse verkooporganisatie, dan hebben die dat geld zelfs nooit gehad. Want het geld is rechtstreeks gegaan naar een trustcompany en is ondergebracht in stichtingen die in collectief beheer zijn. Dus het is zo dat er eigenlijk nooit aan quality investments zelf is betaald. Dat begrijp ik niet. Nou, Quality Investments heeft het product weliswaar verkocht, maar de inleg is niet aan Quality Investments gedaan, maar aan verschillende ja, rechtspersonen verdeeld over uh, de Verenigde Staten en uh, elders. Helder, dat geld is wel degelijk ingelegd en minimaal ja. moest je 50.000 euro investeren om hieraan mee te doen. Wat voor mensen zijn deze gedupeerden? Nou, over het algemeen heb je het dan niet over uh, hele alledaagse uh, particuliere consumenten van, uh, van financiële producten... maar toch over wat meer ervarende, uh, gegoede particulieren. Maar er zitten ook wel hele schrijnende gevallen tussen. Van inderdaad uh, ja, uh, de erfenis van oma die op advies van, uh, van de tussenpersoon helemaal in het uh, betreffende product is geïnvesteerd. Hadden deze mensen zich niet wat beter moeten informeren? Ja, zeker in zekere zin hebben ze natuurlijk zelf ook de verantwoordelijkheid om een onderzoeksplicht uh, te vervullen. Maar aan de andere kant, als je ziet hoe ze voorgelegd zijn... en hoe de verkoopmaterialen, uh, inclusief het prospectus, opgesteld uh, waren... Ja, dan heeft dat toch wel een zeer, zeer solide indruk gewekt. Ja. Ook voor de kenner. Toen we denken aan dat piramidespel waarbij Bernard Madoff in Amerika door de mand viel. Toen ging er om veel grotere bedragen. Maar wat opviel was dat hij het vertrouwen had weten te winnen van de mensen die al hun spaargeld hebben gegeven. Is dat vergelijkbaar met deze kwestie? Ja, die parallel zou ik niet helemaal willen trekken. De vergelijking wordt overigens wel vaker getrokken. wordt vaker gemaakt. ja. Dus, maar ik zou het niet helemaal op één kam, onder één kam uh, willen scheren, want uh, ja, in dit uh, geval is het toch wel zo dat er een hele organisatie achter zit ja. met diverse verkoopkanalen, ook het intermediaire kanaal. Ja, dus. en, en het bedrijf, zo begrijpen we nu van justitie, uh, heeft uh, in allerlei landen auto's, dure horloges, boten, zelfs een vliegtuig, grote huizen gehad, wat nu in beslag is genomen. Wat zeggen uw cliënten daar hierover? Mm, nou, voor zover ze dat uh, nu hebben vernomen, zijn ze daar natuurlijk blij mee. Omdat de meeste van hen al in de veronderstelling waren dat ze alles kwijt waren. En dat het nu dankzij de actie van het OM, mocht het tot een uh, in veroordeling in een strafzaak komen, nog mogelijk is om iets van hun geld terug te zien. Ja, denkt u dat het ook gaat gebeuren? Uh, nou, mocht het tot een veroordeling komen, dan is het zo dat daarmee verkregen opbrengsten ook verklaard kunnen worden. En dan verwacht ik wel dat dat weer te goede zal komen van de gedupeerden. Robert van Herwaarden, namens die gedupeerden. Hartelijk dank voor deze toelichting. Graag gedaan. Op wat de grootste beleggingsfraudezaak ooit wordt genoemd in Nederland. Een nieuw tijdperk. Een nieuwe man, Defensieminister Hans Hille, heeft vanmiddag een nieuwe commandant der strijdkrachten benoemd. Generaal-majoor Tom Middendorp, nu nog directeur operaties Defensiestaf, wordt juni volgend jaar de hoogste militair van Nederland. Hij volgt dan generaal Peter van Uum op. De keuze is opvallend, want volgens de traditie was het nu de beurt aan de marine om de hoogste post te bezetten. Minister Hille, goedemiddag. Hallo. Waarom kiest u niet voor iemand van de marine? Nou, het is dus niet zo dat bij Defensie het vanzelfsprekend is dat de ene kleur de andere opvolgt. Nou, en dat is dus wel was... de traditie. Nee, dat is ook geen traditie. Er zijn ook wel degelijk voorbeelden van dat dat niet het geval is geweest. We hadden met van u uh, iemand van de landmacht, daarvoor iemand van de luchtmacht. En nu was het daarvoor iemand van de marine. Dus dan zou je denken, je krijgt weer iemand uit de marine. Dat kan toevallig zo zijn. Maar ja. dat is niet uh, stijk en zet. En de, een, de keuze voor een... Uh, CDS is uiteindelijk een keuze voor... wat vind je op dat moment... in de gegeven de problemen die er de komende jaren zullen zijn... de beste man op de beste plaats. En dat is de, de afweging geweest. En dat wil niet zeggen dat anderen niet goed waren... maar je kiest de beste. En de allerbeste kan dan best twee krachten elkaar dezelfde kleur hebben. Ja, want er komt dus, om het maar heel simpel te houden... niet iemand uit het veld die dan de hoogste post gaat bezetten... maar iemand die die problemen echt te lijf moet gaan. Is dat de, de, de gedachte achter deze keuze? Nou, de Defensie... Ik praat er zelf ook vaak genoeg over. Defensie heeft natuurlijk toch een buitengewoon veel problemen te overwinnen. Niet alleen in termen van begroting, maar ook in termen van maatschappelijke aanvaarding, politieke aanvaarding, presentatie. Uh, we, we hebben een hele moeilijke uh, tijd op het om door te gaan. En wat we nodig hebben is uh, de grootst mogelijke professionaliteit. De, uh, echt vooruit kunnen denken naar de nieuwe uitdagingen van morgen. Proberen met elkaar uh, de, ook de loyaliteit en de kameraadschap die op het de krijgsmacht nog zoeken kenmerkt om die ook met elkaar te houden, de goede dingen van de krijgsmacht echt in beeld te hebben en uh, naar een nieuw tijdperk te gaan waar de de, waar de nederlandse defensie weer goed in dienst van de nederlandse samenleving, door de samenleving gewaardeerd wordt en, uh, en op hoge waarde wordt geschat. En dat maar is voordat, de uitdaging. Maar voordat dat tijdperk wordt uh, wat ingeslagen, moeten eerst uh, grote bezuinigingen worden uitgevoerd. Is daarmee ook de reden dat Middendorp, uh, Tom Middendorp wordt aangesteld, uh, het feit dat hij als chef van een van de afzonderlijke krijgsmachtdelen is geweest, het makkelijker maakt om die ...bezuinigingen door te voeren op al die afzonderlijke onderdelen? Dat zal moeten blijken. Het zal moeten blijken of uh, bij de landmacht, uh, maar dat kan ook voor de marine of voor de luchtmacht... ...als hij nieuwe dingen moet gaan doen, of die, uh, of voor of hem makkelijk is of voor de ander. Dat weet ik niet. Bezuinigen is altijd ontzettend moeilijk, maar het gaat niet alleen om bezuinigen. Ja. Die bezuinigingen zijn wel ingevuld. Het gaat erom hoe je morgen je prioriteiten gaat stellen. Het gaat erom hoe je die krijgsmacht zo, zo, uh, zo goed mogelijk dadelijk aan de samenleving kunt presenteren... En, Daarvoor hebben we iemand gekozen waarvan we denken dat hij uh, in, in, in elk opzicht... Hè, dus zowel militair, presentationeel, naar het publiek toe, naar de journalistiek toe... ook naar de politiek toe, naar de hele samenleving in de brede een, een uh, overtuigend verhaal kan houden. Iemand die, die een, een inzicht heeft hoe de komende jaren de ontwikkelingen zullen zijn. En iemand waarvan ik denk dat die, net zoals van u, een geweldig uh, uh, uh, CDS... een uh, commandant van de strijdkracht is geweest... dat ook, uh, ook hij daar weer aan die hele, hele hoge uh, eisen die worden gesteld voldoet. Een lastige klus. Niet alleen voor de buitenwereld... maar vooral voor de mensen binnen de Defensie zelf. Ik dank u hartelijk, minister Hille van Defensie. Als je met je auto te water raakt, is de kans steeds kleiner... dat je er levend uitkomt. Dat zeggen brandweerduikers en de vakbond van brandweervrijwilligers. In een reactie op het opheffen van steeds meer duikteams. Dat gaat in rap tempo. In juli vorig jaar waren er nog 95 duikteams, nu nog 64. Volgens de commandanten is een andere manier van werken noodzakelijk. Vandaag is besloten om van de zeven duikteams... in het waterrijke Friesland er vijf op te heffen. Verslaggever Henrik Wolf, Willem Hofs, was afgelopen... Week bij een oefening van twee teams. Is een okay. De duikteams van Zwaag, Westeinde en Dam okay. Duiken, maskeren. maken zich aan de rand van het Prinses-Margriet-kanaal op voor de avondoefening. Daar gaat het oranje slachtoffer. Een man met een slok op op zijn fiets is te water gegaan. De duikers bereiden zich voor om hem te gaan redden. Op, het is hier 4 meter diep. 4 meter diep. Amerikaan of wat? Dank je Ja. Minko Riemersmaas, duikploegleider van uh, een van de duikteams. Hoe vaak oefenen jullie dit? Dit uh, doen wij om de twee weken ongeveer. Wij moeten zo'n uh, 300 minuten per jaar uh, netto oefenen. Heb je Eerst nog de oké. Deze uh, mensen zijn uh, goed opgeleid, goed voorbereid... voldoen aan de normering die is gesteld en uh, zijn uh, gecertificeerd uh, duiker. Het nou is het trieste geval dat jullie misschien wel over een paar maanden worden opgeheven. Hoe kijkt u daar tegenaan? Ja, dat is, uh, dat is in onze ogen uh, puur slecht. erop opkijnen. Nou zegt de brandweerleiding, die duikteams zijn eigenlijk niet meer van deze tijd. We moeten dat op een andere manier gaan organiseren. Ja, er zijn dan uh, twee alternatieven. Dat is een, uh, een grijpredding. En dan hebben we het over uh, uh, de bemanning van een tankauto spuit die tot uh, dieptes van uh, ongeveer een anderhalve meter een grijpredding mag doen. Nou, dat vind ik een, een logisch verhaal. Is prima dat we dat goed gaan regelen. Duiker op de bodem. Heerlijk, oké. En daarnaast hebben we een, uh, een oppervlakte redteam. Ja, die moet dan op een uh, op een, meer een soort surfplank moet die te water en ja, deze, uh, mag die een drenkeling die nog boven water is, nee. die mag die nee, nee, nee, proberen te redden. En daarnaast, wat daar uh, opgeschaald direct en wat er aansluitend nog een duikteam, geïnformeerd wat uit leeuwwar of sneeuw moet komen. Ja, slachtoffer gevonden. Ja, duiker komt boven he, begrepen. Hoe ging het? Goed, ja. hele, hele goede inzet was het. Gelijke uh, zoekmethodes gedaan, zichtagmethode. En in de tweede, in de tweede zoekactie uh, stuiten we gelijk op het slachtoffer. Wat zou dat nou betekenen als dit duikteam zou worden opgeheven voor u? Ja, je hebt er heel veel tijd met elkaar in gestoken. En uh, ja, ik denk dat uh, in eerste instantie gewoon voor de burgers een hele grote adellading is. Dat je gewoon te laat uh, met oppervlakte redding bereik je zoiets niet. Of met als je geen duikpak aan hebt? Als je geen duikpak aan hebt, dan uh, kom je echt hier niet naar beneden. Want dan zou bijvoorbeeld het duikteam uit Leeuwarden hier moeten komen. Zouden die net zo snel zijn? Nee, nee, nee, nee, nee Dat werkt ik zo zeker. Zo voorzichtig mogelijk met het slachtoffer. Eerst de hoofd van. te hoog, hè? Dan, uh, dan wordt het in ieder geval een, uh, een berging, dat is duidelijk. Een berging, dat betekent dat iemand overleden is? Ja, daar, uh, daar uh, mag u van uitgaan. Ja. er aan, jongens, met het Leuken slachtoffer. Direkt reanimeren. Direct reanimeren en die dreiging neemt toe dat dat niet meer gaat gebeuren door professionele teams. Het complete verhaal vinden u op onze site nws.nl. Want NOS Nieuws kwam via Tellingen tot de ontdekking dat deze teams steeds meer in aantal afnemen. Als het aan de Tweede Kamer ligt, gaat u definitief weer betalen voor een identiteitskaart. Een meerderheid vindt dat een fout in de wet, waardoor het aanvragen van zo'n kaart een tijdje gratis was, moet worden gerepareerd. Toch is er ook kritiek op de handelwijze van het kabinet, zo bleek vanmiddag tijdens het debat in de Kamer. Kees Groot. Nadat de Hoge Raad uitspraak had gedaan, ontstond er een run op gratis ID-kaarten. Vijf keer zoveel mensen als normaal vroegen er een aan. Als dat zo door zou gaan, zou dat de overheid 80 miljoen euro per jaar kosten. En dus greep het kabinet in met een spoedwet. Minister Leers, die minister Donner vervangt, verdedigde die wet vanmiddag in de Tweede Kamer. Uiteindelijk moet het wel betaald worden. En het, en, het, en het zal door de gemeenschap opgebracht moeten worden. De Kamer vindt dat ook, maar heeft moeite met de terugwerkende kracht in de wet. Burgers moeten sinds vorige week alweer betalen, terwijl de wet nog niet door het parlement is. Ook Janine Hennis van regeringspartij VVD hikt daartegen aan. Is deze wijze van handelen inderdaad gerechtvaardigd? Is dit noodzakelijk voor het algemeen belang... en wordt hiermee het rechtmatige vertrouwen van de betrokkenen... naar behoren in acht genomen? Duidelijk moet zijn, voorzitter, dat we ons, nog, ons eh, niet nog een flater kunnen veroorloven. Vanavond hakt de Kamer de knoop door, maar daarna moet de wet nog door de Eerste Kamer. En die wil zich niet laten opjagen door het kabinet... en heeft nog fundamentele vragen... De kans bestaat dus dat de wet alsnog strandt en mensen toch voor niets hebben betaald. Maar dan worden ze volgens leers gecompenseerd. Burgers mogen en zullen nooit het slachtoffer zijn van uh, de terugwerkende kracht. Als straks mocht blijken dat deze wet strandt of dat die niet leidt tot datgene wat wij ervan verwachten... kan het niet zo zijn dat de burgers daar de dupe van zijn. Dus uiteindelijk zullen de burgers dan gecompenseerd worden. Leers deed nog een toezegging. Hij gaat kijken of de ID-kaart in de toekomst tien jaar geldig kan zijn. Dan worden de burgers in ieder geval minder vaak op kosten gejaagd. De Tweede Kamer. En ook de Eerste Kamer is niet blij met de gevolgde procedure... en heeft minister Donner al laten weten de tijd te willen nemen... voor de beoordeling van zijn voorstel. Radio 1. Het NOS-journaal. Een meerderheid in de Tweede Kamer vindt dat er weer betaald moet worden voor een identiteitskaart. Wel hebben veel partijen er moeite mee dat het kabinet daarvoor een wet indient die met terugwerkende kracht geldig is. De Kamer wil daar extra juridisch advies over hebben. In een internationaal onderzoek naar beleggingsfraude zijn vier Nederlanders aangehouden. In totaal zou 150 miljoen euro zijn zoek geraakt. De vier Nederlanders zijn volgens de FIOD betrokken bij het bedrijf Quality Investments. Wereldwijd is er voor miljoenen euro's in beslag genomen. Bij graafmerkzaamheden in Utrecht is een zware vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Het explosief ligt vlakbij Fort Blauwkapel aan de noordoostkant van de stad. Het treinverkeer tussen Utrecht en Hilversum is stilgelegd... en ook de op- en de afrit van de A27 bij Utrecht zijn afgesloten. En het schrappen van duikteams bij de brandweer... leidt tot meer slachtoffers bij waterongelukken... waarschuwt de vakvereniging brandweervrijwilligers. Door bezuinigingen gaat het aantal duikteams terug van 95 naar 64. Een deel van de taken gaat naar de reguliere brandweer. Volgens de veiligheidsregio's zijn er niet altijd duikers nodig... om drenkelingen te redden. En dat waren de hoofdpunten van het nieuws. Het weer. Hier is Gerrit Straat. Het is prachtig nazomerweer. En voorlopig houden we dat weertype ook... Het werd vandaag 20 tot 24 graden. Vanavond en vannacht blijft het helder. En uiteindelijk koelt het af naar 11 graden dicht bij zee. Tot plaatselijk 8 graden in het binnenland. En omdat het vannacht bijna niet waait, ontstaat op veel plaatsen mist. En plaatselijk kan het ook zeer dichte mist worden. Dus dat is voor het verkeer oppassen geblazen. Morgenochtend kan de mist tot het eind van de ochtendspits blijven hangen. Dus ook dan moet het verkeer, of kan het verkeer morgen hinder ondervinden van de mist. Is de mist eenmaal opgelost, dan wordt het morgen een prachtige zomersaandoende dag. De zon schijnt volop en het wordt 21 graden op de wadden tot 25 graden in het zuiden van het land. De wind is morgen zwak tot hooguit matig, windkracht 3, uit zuid tot zuidoost. Het mooie nazomerweer duurt in ieder geval voort tot en met het weekend. Na het weekend neemt de onzekerheid in de verwachting toe. Waarschijnlijk wordt het dan geleidelijk wat minder warm en ook wat wisselvalliger. Maar voorlopig dus nog prachtig nazomerweer. I'm sorry. ANWB Verkeersinformatie is uh, sprake van een flinke avondspits bij Rotterdam... door een aantal ongelukken. Maar ook elders is het op uh, veel plaatsen misgegaan. In totaal ruim 200 kilometer file, wat meer dan gebruikelijk. De opvallende files die staan uh, allereerst vanuit Antwerpen op de A4... Uh, tussen het Belgische Broek en knoopend het Markizaat, 12 kilometer. Heeft te maken met, een, uh, met omrijders voor een ongeluk op de E19 bij Antwerpen. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Blijswijk en Gouda, 11 kilometer. Wat te maken met een ongeluk, maar daar is de rij. Weer vrij. Zoals gezegd, veel problemen bij Rotterdam door een ongeluk op de A20 richting Gouda. Bij Rotterdam Centrum is een kettingbotsing geweest, 7 kilometer file staat er vanaf Schiedam, twee rijstroken zijn dicht. Loopt daar ook helemaal vast op de A13 vanuit Den Haag. De A20 verderop richting Gouda staat voorknopend gauw 9 kilometer stil. Dat hangt er weer samen met het ongeluk op de A12 bij Gouda, wat ik zojuist noemde. De A27 richting Almere is zojuist weer vrijgegeven. Na een ongeluk bij Huizen, wel 17 kilometer verder vanaf Beeldhoven. En de A50 van Arnhem naar Zwolle, na een ongeluk bij Apeldoorn, 8 kilometer. Sparen in eigen hand via westlandutrechtbank.nl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 Manschappen van de luchtmobiele brigade hebben na een felle strijd... vliegveldassen weten te bevrijden. Jawel, de bezetting was u misschien ontgaan. Wees gerust, gerust, de actie vormt een onderdeel... van de grootste militaire oefening in 15 jaar. De luchtlanding was het meest spectaculaire onderdeel, vond ook het publiek. Uh, ik weet niet wat voor de cameramensen qua zontechnisch het meest ideaal is. Meer naar die kant toe. Ja, oké, beetje die kant op. Ja? Okay, dan, uh... Het is natuurlijk een geregisseerde aanval, dus... Uh... Iedereen heeft alle tijd om zich goed te installeren. Voor alle duidelijkheid, de weg is echt de, de meest uiterlijke grens. Sommige mensen kiezen een hoge positie. De Aardemwal, waar normaal gesproken het publiek met duizenden naar voorbij racende motoren staat te kijken. Anderen willen er toch het liefst zo dicht mogelijk bovenop staan. Met uitzicht op het pasgemaaide grasveld. Die stijgen die nu uit en die gaan vanuit hieruit hun, uh, hun actie voorbereiden om uh, het vliegveld Assen, hè, zoals het nu is in het scenario, uh, in te nemen en op zoek te gaan naar de, de National Freedom Movement, de vijand in deze. En daar ergens uh, hoog in de lucht uh, op strategische punten zie ik ook nog een paar helikopters. Wat doen die? Ja, dat zijn de Apache gevechtshelikopters van de luchtmacht. Uh, die houden eigenlijk een, een overwatch. Die houden in de gaten van wat gebeurt er op de grond. Uh, zijn er vijandelijke bewegingen en die hebben dan ook contact met de mensen in de helikopter en op de grond om, om waarschuwingen te geven. En ja, in het uiterste geval kunnen ook die gevershelikopters hun uh, wapens inzetten. En dan komen de militairen uit de helikopters, nemen hun posities in. Het is de grootste oefening in 15 jaar. Kunt u wat cijfers en dat soort dingen geven? Uh, 2500 uh, uh, militairen. Uh, ik geloof zo'n uh, 15 helikopters, tientallen voertuigen en dat twee weken lang. Ja, vanuit Arnhem door naar het noorden uh, op verschillende locaties die we aanbieden. Vaak worden oefeningen ook in het buitenland gehouden. Nu in, op eigen bodem, dat is om de kosten te drukken. Onder andere, ja. ja. Maar ja, ook het contact met, uh, met de Nederlandse bevolking, hè, het zichtbaar zijn, is ook een belangrijk, uh, belangrijk ding. Om te laten zien dat er misschien niet al te heftig bezuinigd moet worden. Dat het toch heel belangrijk is, of niet? Nou, zeker dat we heel erg belangrijk zijn. Dat we er nog steeds sta staan als krijgsmacht. Ondanks de bezuinigingen, we zijn er wel. En we moeten ons uiteraard goed voorbereiden op, uh, op wat we doen op onze taken. Het is echt niet zo dat we dit nooit doen. We doen het nooit zo in, in zo'n grote omvang. Maar uh, oefenen doen we natuurlijk constant. En dat moeten we ook doen. Om uiteindelijk, zoals we afgelopen jaar in Afghanistan en Irak hebben gedaan... om, uh, om onze taak gewoon uh, goed en veilig uit te voeren. Oké, okay, eh uh... Charlie Groep, achter de alfa, visgraad. Ja? Allee, ze gaan mee, vriend. Ja? ja. ja. ja. Nadal hier. komt een stel zwaar bewapende militairen in het looppas voorbij. Er rollen wat buizen uit een van de transportkokers die ze bij zich hebben. Ik vergeet wat. Koning! Wie zijn schienbuis is dat Nou ja, laten we zeggen, nu mag dat nog. Als het echt is, is dat toch een beetje onhandig daar hebben wij contact, ja, op dat platte dak, daar noord van loopt één vent heen en weer. Ja, wij verleggen het vuur die kant op. Uh, En de rust keerde weer. Een verslag van Roel Pauw. En terwijl er in Drenthe werd geoefend... sprak de Tweede Kamer over daadwerkelijke inzet van het leger. De F-16's van de luchtmacht en een mijnenjager... kunnen voorlopig actief blijven in Libië. De Tweede Kamer heeft daar vanmiddag het licht voor op groen gezet. Minister Roosentaal van Buitenlandse Zaken waarschuwde wel... dat de Kamer er niet van moet uitgaan dat dit de laatste verlenging is. Als de veiligheidssituatie in Libië daarom vraagt... kan het nogmaals nodig zijn. Libië is nog niet zoals dat door de transitieraad wordt genoemd, bevrijd. Er wordt nog altijd uh, gevochten. Dat uh, moet ophouden. We hebben nog altijd te maken met de noodzaak... om de burgerbevolking in Libië te beschermen... derhalve verlenging van deze missie. En het zou een slecht signaal zijn op dit ogenblik... om te zeggen dat het over drie maanden over is. Het is over wanneer het over is. En dat betekent dus dat als de situatie daartoe aanleiding geeft... en als de NAVO daarom vraagt... dat u dan bereid bent om te overwegen om nog een keer te verlengen? Dan ben ik bereid om te doen wat we stelselmatig hebben gedaan... en bij elke missie doen. Dan komen er internationale politieke overwegingen. Er komen militaire overwegingen. En er zijn financiële kanten aan de zaak. En op die drie punten baseer je dan je oordeel... of je ingaat op verzoeken van wie ook om uh, een missie te verlengen. De Nederlandse luchtmacht is inmiddels uh, zes maanden actief geweest, uh, boven Libië, boven de Middellandse Zee, voor de kust van Libië. De luchtmacht werd daar ingezet om de burgerbevolking te beschermen. Is het toch ook niet langzamerhand een beetje uh, de luchtmacht van de opstandelingen geworden? Nee, ik, ik uh, heb steeds te maken met bescherming van de, bevolk, van de burgerbevolking en van de bevolking in zogeheten uh, dichtbevolkte gebieden. En uh, wat dat betreft, er wordt nog altijd gevochten. Er zijn nog altijd vreedheden van de kant van de restanten van het gaddafi regime Gaan onverminderd voort waar ze kunnen met de burgerbevolking belagen. Dat moet afgelopen zijn. Zoals de transitieraad zegt, Libië moet nog bevrijd worden. Het is nog niet bevrijd. Grote delen zijn vrij, maar sommige delen nog altijd niet. En we wachten op dat moment om te kunnen zeggen het is over. In de Kamer gaf u aan dat uh, de Nederlandse regering een aantal keren is verrast... door de snelheid waarmee met name Frankrijk uh, erkenning uitsprak... in de richting van die overgangsraad van Libië. Die erkende als legitieme gesprekspartner. Bent u voor het blok gezet door Frankrijk? We hebben het hier over wat er gebeurd is op het moment dat uh, Unified Protector net begon. Uh, de Fransen en de Britten de eerste waren om in actie te komen... Ik heb hen daarmee destijds gecomplimenteerd, expliciet ook. Want zij zijn het geweest die het blo een bloedbad van Benghazi hebben voorkomen. Niet anderen. Daar mogen ze ook trots op zijn. Wat, wat niet goed was, was dat we binnen het Europese verband... niet in staat zijn geweest op dat ogenblik om inderdaad gelijk op te trekken... met het verlenen van een bepaalde status aan een nationale transitieraad. Diplomatieke taal van minister Roosentaal. Met andere woorden, wat Frankrijk deed, was niet goed. Hij sprak met verslaggever Wilco Boon. Er komt een groot onderzoek naar de medische gevolgen bij mensen die kanker in hun kinderjaren weten te overwinnen. Door verbeterde behandelmethodes zijn de overlevingskansen van kinderen met kanker enorm gestegen. Bijna 80% overleeft de, de ziekte nu, terwijl dat 40 jaar geleden nog maar 25% was. Aan de andere kant krijgen veel overlevenden later last van andere, vaak levensbedreigende ziektes. Verslaggever Mark Hamer sprak zo iemand. Inge Koning Jansen is nu 40 jaar. Toen ze 14 was, kreeg ze voor het eerste diagnose kanker. Ik had een viewing zo -so komen, dat is botkanker. En bij mij zat dat in mijn oksel. Bij de meesten heb ik begrepen, zit dat in een arm of in een been. Na een jaar lang behandelen was ze genezen. Ze wilde haar leven weer oppakken, maar dat viel tegen. Ik was heel erg moe en ik had problemen met, uh, met lopen, met fietsen, met, uh, ja, met gewone dagelijkse dingen. In eerste instantie werd er misschien ook wel gedacht dat ik uh, ja, een beetje overspannen zou zijn geweest van alle toestanden. Maar dat bleek dus niet het geval. En dat bleek toch direct al toen we terugkwamen op de, op bij de oncoloog die me toen behandelde. Dat ik, uh, ja, ik hard met mijn hart en hartdecompensatie noemen ze het. En dat kwam door? De chemotherapie die ik gekregen heb. Inge zette door. Ze trouwde en kreeg in 1999 een zoon. In datzelfde jaar werd ze voor het eerst opgeroepen voor een nakontrole... in het kader van een eerder onderzoek. Daarbij bleek dat haar hartfunctie behoorlijk was aangetast. Nog een kind werd haar sterk afgeraden. Wat uh, de gevolgen zouden zijn, dat wisten ze niet. Nee, dus ik ben gestart met de medicijnen. En medicijnen en zwanger, dat kon ik sowieso niet. Dus, uh, en, uh, Totdat het, uh, uh, ja, nee, het ging, uiteindelijk ging het steeds beter weer met, met medicijnen dan. En, uh, ja, dat is waar je, ik nog wel altijd hoop had dat dat wel zou gebeuren. Mm -hmm. Ja, en toen werd het 2006. En toen bleek dat ik... Uh, had ik een knoppeltje in mijn borst. En uh, bleek dat ik borstkanker had. En uh, dat kwam door de bestraling die ik gehad heb op mijn 14e Behandeling bleek lastig. Omdat vanwege de eerder gebruikte methode niet alles meer mogelijk was. Dat komt zeker vaker voor. We weten daar ook steeds meer van. Uh, maar heel veel van dit soort complicaties zijn ook nog verborgen... omdat we daar echt nooit goed op getest hebben. Zegt Marie van den Heuvel, kinderoncoloog in het Erasmus MC. En een van de artsen die zich gaat bezighouden met wat wordt genoemd... Een uniek onderzoek. Het unieke is eigenlijk dat we mensen ook actief gaan oproepen... om te komen naar de poliklinieken van de kinderonkologische centra. In Amerika uh, zijn mensen ondervraagd met vragenlijsten. Ook daar zijn heel veel gegevens uitgekomen. In Nederland hebben we een klein land met korte afstanden... waardoor mensen makkelijk naar de kinderonkologische centra terug kunnen. En dat maakt dat je uh, dingen ook echt kunt meten. Een hoge bloeddruk bijvoorbeeld kun je niet zien aan de buitenkant. Dat moet je echt meten. Dat kun je ook niet uit een vragenlijst halen. In Nederland gaat er dus een heel groot onderzoek plaatsvinden. Ja, dat gaat op nationale schaal plaatsvinden. Alle zeven kinderoncologische centra gaan daaraan meedoen. En dat zal begin 2012 van start gaan. Daar is vier jaar aan gewerkt om dat uh, op te zetten. Wat is nou het belangrijkste doel van dit onderzoek? Het doel is eigenlijk tweeledig. Uh, enerzijds is het uh, voor de mensen die al genezen zijn, dus die nu uh, tiener zijn of volwassen... te proberen om op te sporen welke interventies, dus welke uh, zorgwijze moeten aanbieden. En uh, welke interventies ze nodig hebben om te voorkomen dat ze meer problemen krijgen daardoor. Uh, het tweede is dat het ook consequenties heeft voor de kinderen die nu behandeld worden. Want misschien moeten we de therapie aan gaan passen op bepaalde fronten om later effecten te voorkomen. En dat zal moeten zorgen voor een omslag in de behandelingen. Niet alleen denken aan nu, maar ook aan de gevolgen later. En het is ook heel paradoxaal dat je aan de ene kant heel hard werkt om kinderen uh, te genezen... en aan de andere kant zo bezig bent met al die nare later effecten. Maar nu we... Uh, Kinderen steeds beter kunnen genezen, is dat juist ook heel belangrijk. Dat we, dat dat ook, en is dat ook een van onze verantwoordelijkheden geworden. En meer informatie over dit onderzoek naar de late effecten van kinderkanker... vindt u op onze site nls.nl. Antiterreurmaatregelen schieten te vaak hun doel voorbij. De Verenigde Naties moeten in actie komen, zegt ontwikkelingsorganisatie Cordate. Kort voor 6 geweest bij Waan. Hoe staat het ervoor op de Nederlandse wegen? Moeizaam. Moeizame avondspits door uh, tal van ongelukken op uh, verschillende plaatsen. Vooral bij Rotterdam. Nou, wel goed nieuws uh, in die zin dat de A20 richting Gouda... waar dat ongeluk gebeurde, weer vrij is. Bij Rotterdam Centrum was dat, een kettingbotsing. Maar ja, nog wel files uh, op de ruit van Rotterdam. De A13, A20 en de A15. Elders gaat het ook weer iets beter op de A12 richting Utrecht. Bij Gouda was een ongeluk. file vanaf Soetermeer. Ook de eerste weg weer vrij. En op de A50 van Arnhem naar Zwolle dat staat bij Apeldoorn Noord 8 kilometer. Dat komt door een ongeluk. Ook op de rijbaan vanuit Zwolle loopt het vast tussen Epe en Apeldoorn staat 12 kilometer. Dit is het NOS Radio 1 met Tim Moverdijk. De VN-veiligheidsraad spreekt vandaag over de wereldwijde strenge antiterrorisme maatregelen. Na de aanslagen van 11 september 2001, tien jaar geleden, kwamen mogelijke terreurverdachten op zwarte lijsten. Maar volgens ontwikkelingsorganisatie Coordate is dat lang niet altijd terecht. Lia van Broekhoven, beleidsmedewerker van Coordate, spreekt over een paar uur in New York voor een commissie van de Veiligheidsraad. Mevrouw van Broekhoven, wat is volgens u het probleem van die zwarte lijsten? Het probleem van de zwarte lijsten is dat het mensen met die we al jaren samenwerken... en die heel actief zijn in het bemiddelen in conflicten, tussen verschillende strijdende partijen... dat die mensen eigenlijk verhinderd worden om hun werk goed te blijven doen. Maar Deze dit zijn mens... mensen die als terrorist worden aangemerkt? Nou, ze, ze komen zelf vaak niet op een zwarte lijst te staan... maar ze worden wel gezien als een vriendje van een terrorist, dat al erg genoeg is omdat in de omgeving waarbij ja, terrorisme is natuurlijk iets verschrikkelijks en als je dus geassocieerd wordt met terroristen, is het zeer lastig om zowel voor je persoonlijk als voor uh, de functie die je uitvoert in een organisatie, om daarin verder goed uh, te opereren. Ja, besmette personen. Kunt u daar voorbeelden van geven? Uh, daar, bijvoorbeeld in uh, Colombia, waar we al uh, jarenlang werken. Met mensen die uh, in conflicten met nou, verschillende terreurbewegingen daar, uh, de lokale overheden en gemeenschappen bemiddelen om toch te kijken of er lokaal geen vreedzame oplossingen zijn. Die mensen werden eigenlijk door die terreurmaatregelen en in de nasleep van, uh, van de War on the Terror, on Terror uh, door zeg maar bij, uh, gezien als terrorist en ook zo beschouwd. En dit heeft hun werk zeer bemoeilijkt. Maar hoe komen dit soort mensen dan op een terreurlijst terecht? Deze mensen komen op het heeft terecht omdat voor de toenmalige Colombiaanse overheid... er is nu een nieuwe overheid, maar in, in de tijd was het de overheid... Van, onder leiding van president Uribe... die, die uh, had er veel baat bij dat de oorlog tegen drugs... en oorlog tegen rebellengroepen... allemaal onder de paraplu werd geschaard van de oorlog tegen het terrorisme... omdat hij daar ontstellend veel geld voor krijgt... van onder andere de Verenigde Staten. Het wordt deels politiek gedreven? Het is zeker politiek gedreven, ja... En daarover gaat u praten bij de VN-veiligheidsraad. Wat, wat tamelijk uniek is, hè, dat een NGO uh, mag komen praten bij de VN. Het is tamelijk uniek, maar ik ben niet de enige. Er komen nog twee andere uh, mensen uit het uh, NGO-veld. Eentje komt, uh, is een Keniaan... die vertegenwoordigt de internationale commissie van juristen... die heel kritisch heeft geschreven over antiterreurmaatregelen wereldwijd. Heel erg vanuit een zeg maar, legaal oogpunt... En Vanuit het oogpunt van uh, schenden van mensenrechten. En de andere persoon is een vrouw die een wereldwijd netwerk van slachtoffers van terrorisme vertegenwoordigt. Ze dus heeft een heel breed scala. En mijn, mijn, mijn invalshoek is inderdaad hoe vredesopbouwers, ontwikkelingswerkers door terrorisme maatregelen zijn geraakt. Het is uniek omdat het de eerste keer is dat het antiterrorismecomité uh, terrorisme comité van de VN... Uh, weliswaar in een lunchmeeting, dus niet in het officiële programma... maar in een lunchmeeting, onze gelegenheid geeft... om onze visie op, op, nou ja, op de Security Council Resolutie 1373... de moederresolutie van alle moderne antiterreurmaatregelen... om onze visie op te geven. Lia van Broekhoven vanuit New York, dank u wel. En Succes daar bij de Veiligheidsraad. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. Met Martijn Nijhuis. U hoort het waarschijnlijk al steeds meer duikteams van de brandweer worden wegbezuinigd, blijkt het onderzoek van de NOS. In Amsterdam wordt nog steeds onderhandeld over bezuinigingen op de brandweer. Volgens het parool heeft burgemeester Van der Laan inmiddels een belangrijk punt binnengehaald. De brandweer gaat de komende jaren één op de vier Amsterdamse huishoudens controleren op brandveiligheid. Want branden voorkomen is nog altijd goedkoper dan ze blussen. In NRC gaat het over de kritiek van de voorzitter van de Europese Commissie, Barroso. Die vindt dat lidstaten niet te veel macht naar zich moeten toetrekken. Als de Europese landen niet kiezen voor verdere integratie... dan kan dat leiden tot de dood van het verenigde Europa zoals wij dat willen, zei hij. Hij ziet dan ook niets in het plan voor een economische regering. Waarbij de macht ligt bij de leiders van de 17-euro-landen. Barroso laat zich niet zomaar aan de kant schuiven. De Europese Commissie is de economische regering van de eurozone, vindt hij. Niet iedereen is blij met het mooie na zomerweer. Omroep Brabant meldt dat de seizoensopening van de ijsbaan in Tilburg is uitgesteld. De vloer kan niet genoeg worden gekoeld. En dus is er te weinig ijs. Bij de ijsbaan in Breda ontstaat s'nachts wel een mooie ijslaag. Maar die ontdooit overdag weer, waardoor hobbels ontstaan. Het is ook nooit goed. De kans bestaat dat de iPad van Apple binnenkort wordt weggevaagd. Volgens CNN zijn er zeer sterke geruchten dat concurrent Amazon... met een eigen tabletcomputer komt, die extreem goedkoop is. De prijs is dus steeds belangrijker. De hoogste baas bij Amazon heeft trouwens net de komst van die nieuwe tablet... de nieuwe Kindle, bevestigd. Een van de meest besproken onderwerpen door Nederlandse twitteraars is de kinderpostzegel. Vanaf vandaag komen kinderen weer met die zegels aan de deur. Er wordt veel geklaagd door twitteraars die nog geen verkopers hebben gezien. Ene Annette zegt, ik zit al de hele middag te wachten tot de deurbel gaat, maar ik heb nog geen kind gezien. En zo ver achteraf woning dat nou toch ook weer niet. Op de voorpagina van het parool een grote groep mensen die de armen in de lucht houdt. Met gesloten ogen in de Heineken Music Hall. Daar trad de christelijke muziekgroep Jesus Culture op uit Californië. De missie van de band? Jonge mensen de radicale liefde van God te laten voelen. Nou, dat lijkt dus gelukt. De bandleden doen trouwens ook aan handopleggingen. Een jongen met een gebroken rug zei gisteren beteuterd dat hij er niet veel van merkte. Daarna sprong een meisje het podium op en riep... Ik had zere voeten van het lange staan, maar dat is nu over, dus ik ben genezen. Een luid applaus volgt. RTV Oost komt met nieuws over de pony- en paardenmarkt in Heten. Daar kampen ze met een overschot. Ook in de rest van het land hebben ze last van, en al jaren. Maar in Heten is het wel heel erg. De prijzen schieten daar omlaag. Met name de kleine ponnetjes, zoals de Zetland ponnetjes en de Zetland ja die brengen weinig op. 15 euro, 12,5 euro heb ik vanmorgen gezien, 7,5 euro heb ik gezien. Dat zijn lage prijzen. Steeds meer mensen besluiten hun paard te verkopen omdat ze het dier niet meer kunnen betalen. Maar paarden leveren nog maar zo weinig op bij verkoop dat steeds meer gezonde exemplaren naar de slacht worden gebracht, zegt deze slachter. Het is jammer genoeg voor sommige dieren, maar er worden gewoon goede paarden geslaagd. Het is jammer genoeg, maar ze zijn ervoor. Goede paarden die eigenlijk in de wei horen? Ja, waar hoort een paard? Dat weet niemand. Dat, dat, dat weet niemand, mocht u nee. dat niet hebben verstaan. RTV Oost kwam met dat nieuws uit de Pony en Paardenmarkt. Die heette. Na zes uur gaan we het nog een keer hebben over de beleggingsfraude. De grootste fraudezaak ooit in Nederland volgens justitie. Praten we met een journalist die al in 2007 over dit bedrijf schreef. Wat er sinds, is er sindsdien gebeurd? We gaan het dan vragen na zes uur.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 Dit is Radio 1.